Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. Bij een zware explosie in Parijs zijn 36 mensen gewond geraakt. Volgens de politie verkeren twaalf van hen in kritieke toestand. De explosie was in een bakkerswinkel en patisserie in het centrum van de stad. De politie denkt dat het een gasexplosie was. Op beeld is te zien dat de gevel van de bakkerij is weggeblazen. Fractieleider Jetten van D66 zegt dat hij de woorden van VVD-fractieleider Dijkhoff... over het klimaatakkoord niet zo serieus neemt. Dijkhoff vindt Jetten een drammer en zegt in de Telegraaf dat de kans dat hij de plannen van de klimaattafels letterlijk gaat uitvoeren niet hiel is. Op Twitter zegt de D66-voorman dat de afspraak is dat de uitstoot van CO2 wordt gehalveerd in 2030 en dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. Jetten zegt dat hij Dijkhoff daaraan houdt.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 Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Groningen heeft nog tot de avond vertraging door de botsing van gisteravond. Een trein van Arriva botste bij een overweg op een vrachtwagen met melkpoeder. Zes mensen raakten licht gewond, onder wie de treinmachinist en de vrachtwagenchauffeur. Door het ongeluk raakte de overweg zwaar beschadigd. De politie heeft de treinmachinist en de vrachtwagenchauffeur aangehouden voor ondervraging. Schaatser Antoinette de Jong heeft een grote stap gezet... op weg naar haar eerste Europese allround-titel. In Colalbo won ze gisteren al de 500 en 3000 meter. Vanochtend was ze oppermachtig op de 1500 meter. Bij de EK Sprint voor de Mannen is Kai voorbij op weg naar de titel. Hij won gisteren al de eerste 500 en de eerste 1000 meter... en won vandaag ook de tweede 500. Het weer regen, later weer vaker droog. Het wordt 6 tot 9 graden. Morgen regen en veel wind en het worden graden van 8.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 Luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. is nou, Mario Zandvoort en iedere dinsdag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandse muziek. En als opening horen je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Voor ik dat helemaal weer vergeet. Dat was Louis David met Weetje nog wel oudje. Een opname 1928. Onderweg zometeen, het orkest zonder naam. Ook Terry Scholte komt eraan. Maar nu eerst de twee jantjes met blauwe ogen. Waarom het te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 Orkest zonder naam met het lied van de IJssel. En daarvoor Terry Scholten met uh, een beetje. En de volgende artiesten hadden waarschijnlijk hun grootste hit... met uh, Katinka staat nog steeds in de Radio 2 Top 2000. Of uh, in ieder geval daar stond hij uh, eigenlijk uh, jarenlang in. Na de 2003 is hij uiteindelijk uh, is hij verdwenen. We hebben het over de spelbrekers... was er in 1945 opgericht Nederlands zangduo. Zangduo bestaande uit Theo Rekers en Hugo Kok... En ze hadden elkaar ontmoet in 1943 in de Duitse munitiefabriek... waar ze te werk gesteld waren. En in 1956 braken ze door met het liedje Oh, wat ben je mooi. En in 1972 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival... met het liedje Katinka, wat zo'n grote hit werd. Maar uh, dat kreeg je uh, met bij het uh, Eurovisie Songfestival totaal geen punt... maar werd dan wel een grote hit hier in Nederland. En in 1976 werd het gecoverd door Nederlandse Hoop in bange dagen op de LP Hoezo Jeugdsentiment. En de spelbrekers brachten verder onder meer de Singel Snipperdag uit. En ik heb er nog één gevonden, de spelbrekers met 1,98 meter lang. Luistert u maar. Toen ik jou voor eerst ontmoette en jij me uit de hoogte groette werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang.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 als een sportieve val in het zwemmen zwemmenbal En je van de planken zweefde uit nam. Heb je je daarbij zo uitgestrekt? Plots was toen het zwembad overdekt Was 1 meter 98 lang En je hebt kwam uit de wasserij Daar zat toen een heel kort briefje bij Dat was van het allergrootste belang dus mevrouw, dit is de laatste keer voor de massen. Wij geen tenten weer van 1 meter achter 90 lang. Uit zijn tot 1 meter 98 1 meter 98 1 meter 98 1 meter 98 Zeg wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken Het rammelen band zo raar als ik je zie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 U luistert naar zandvoerder zat met Mario Zandvoort. Zag je stikt de regen op mijn zolder aan, rit me van de eenzaamheid.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 We de muziek van uh, Rob de Nijs met de ritme van de regen. En daarvoor Annie de Reuver en ook hoor je nog de spelbrekers. Met 198 meter lang. En uh, ja, in de jaren 70 uh, zijn ze gestopt met uh, zingen. Officieel 1975. Maar uh, begin jaren 70 uh, zijn ze de managers geworden van André van Duin. Dus ja... Toen hadden ze eigenlijk geen tijd meer om voor zichzelf optredens te verzorgen... en muziek te maken, want ja, alle tijd ging natuurlijk aan André van Duin op. En de volgende artiest is uh, Truusje Koopmans. Geboren in Den Haag op 2 maart 1927. En overleden in Marbella ja, op 20 september 2003... was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze trad op in de jaren 50 en 60, veelvuldig op, op de radio... En in augustus 1956 had ze een hit met Ik wil kussen, kussen, kussen. En ze schreven en zong ook nog altijd bij vele bekende intro's van populaire radiorubrieken. Waaronder de Groenteman. En u hoort er nu Truus tezamen dik door met een recht en een afrecht. Op de grote stille e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 Draait met mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Ik loop gearmd met een kater voorop Daarachter twee konijnen met een trend op de kop En dan de grote snoost aan die lekker blazen ei. Wanneer je sput dan sneeuwt het op de Echtmoetse abdij Ik rijk een meisje, mijn koperen hand Dan komen er twee mooren met hun slepen in de hand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 De lange stoep te bergen in van het circus Jeroen Bos en we praten en we zingen en we lachen allemaal want achter de hoge bergen ligt het land van haal. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt die had ons in zijn bed en de provisiekast bevat.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 In de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote ton. Daar trek over de heuvels en door het grote bos. Dus doet doet de stoet voor de bergen in van het circus Jon En we praten en we zingen en we lachen. Het la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 De buurt ben je De vrouwen gaan aan het rodden. Door de mannen wordt gekaard En telkens als ze een van hen De pot gewonnen heeft Dan zingt het hele spant Dat hij een rondje geeft Kom over de brug Kom over de brug Nu is niet van dat benauwd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 Selma met Kom Over de Brug en daarvoor grote hit van Boudewijn de Groot... met Het Land van Maas en Waal. En de volgende dame die ik voor u heb klaarstaan is Hendrika Elisabeth Jansen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924 en overleden hier in Zandvoort... op 21 januari 2016, was een Nederlandse zangeres en ze was bekend... Onder haar artiestenaam, en dat was Zwarte Riek. En ze had ook de bijnaam, de Jordaanprinses. U hoort er nu, Zwarte Riek met mijn wichie. Was een stijfsel En Even aan alle grootste iets, denk ik. De Fail me.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 Is de stad ermee, mokum, stem maar uit het Het blijft voor mij op de stap, wat heb ik daar een pret gehad? Mokem is de stad voor mij! Klieper op de keizer kracht. Klipper op de heering I found ze joffel, but look, but only the ruck is a beetje bit rare. is there a for me? Stand Smith-X of the that is, but comes the Wanneer kom je bij de oversteek? Neem dan maar brood mee voor één week. Mokum is de stad voor mij. Klippert lijkt ze plein voor mij. Toen zei ik, kom nog partij. Toen was over revolutie kwam er, toen was de halte van de tram. Mokum. Is the stad for me Kipper, over oh, in a herdus They won't eat Up the Lindenkent Mr. Black and Mr. Brown They miss and me so in London town Welcome, blijf, do step for me van Edmundo Ros. Het uh, mokum is de stad voor mij. En daarvoor Willy Alberti... met als een wilde orchidee. En volgende dame is Hendrika Sturm. Beter bekend als Rita Corita. Geboren in Amsterdam... op 24 november 1917. En overleden in Beekberg... op 24 december 1998. Was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met haar accordeonleraar, Koon Ooms. En ze vormde samen het duo Corita... En in 1958 had ze die met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Een lied van accordeonist en componist John Woodhouse... dat haar een hele verdere leven zou blijven achtervolgen. Nou, dat doen wij ook. Rita Gorita, nu hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort met koffie, koffie, lekker bakkie koffie.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 We maken koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, willen lust er een kop? Iedereen natuurlijk. Koffie.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 ik heb maling aan geld, ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, schat, dan worden we man.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 Het nu al historische muziekprogramma: Zandvoort uit het antwoord. Gewoon platen van schellak en vinyl draaien